Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump komt volgende week met een nieuw decreet... om naar eigen zeggen de Amerikanen te beschermen. Hij zei er niet bij hoe de maatregelen eruit zullen zien. Vorige week werd een decreet om moslims uit zeven landen... de toegang tot Amerika te verbieden ongeldig verklaard. Trump sprak ook over het ontslag van veiligheidsadviseur Michael Flynn. De reden om hem te ontslaan was dat hij niet de waarheid had gesproken... tegen vicepresident Pence, zei Trump. Het aanvullend pensioen van zo'n duizend voormalige Europarlementariërs wordt niet gekort, ook al kampt het fonds met grote tekorten. Dat meldt nieuwsuur. Het pensioenfonds van het Europarlement heeft nu een dekkingsgraad van slechts 37 De pensioenuitkering kan in Nederland al gekort worden wanneer de dekkingsgraad onder de 105 daalt. In de lente wordt in Oekraïne opnieuw gezocht naar stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen van de slachtoffers van vlucht MH17. Dat gebeurt op verzoek van Nederland, schrijft minister Blok. Hij komt zo nabestaanden tegemoet die om een nieuw onderzoek hadden gevraagd... nadat onlangs een journalist een stukje bot had meegenomen van de rampplek. In een voorstad van Parijs zijn gevechten uitgebroken tussen de politie en demonstranten. Daarbij werden stenen en metalen staven naar de politie gegooid. Het is al de hele maand onrustig in wijken rond de Franse hoofdstad. Aanleiding is de arrestatie van een zwarte man ten noorden van Parijs. Hij werd door vier agenten met knuppels geslagen. De molenaars van het werelderfgoed Kinderdijk willen dat wensballonnen in de omgeving worden verboden. Ze zijn bang dat zo'n ballon een van de historische molens in de as legt. RTV Rijnmond schrijft dat sommige molenaars tijdens de jaarwisseling met de tuinslang in de hand naast hun molen hebben gezeten. Het weer. Vannacht kan in het noorden wat regen vallen. Elders zijn nog opklaringen. De temperatuur zakt naar een graad of vier. Morgen is er vrij veel bewolking en kan er wat regen vallen. In de middag wordt het vanuit het westen op de meeste plaatsen droog en het wordt dan een graad of acht. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio.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 Levanta si quieres ir a la aceituna temprano a darle los buenos días al airecito solano Levanta si quieres ir. Sí. Dos de la varita, sí. Dos de la varita. als we hebben spaghetti Spanish mushroom sauce with garlic bread, als we hebben ispaghetti spaghetti and cheese sauce with garlic bread, als we hebben ispaghetti meat sauce with garlic bread. ha we ha ha spaghetti ha sauce ha garlic bread ha ha ha ha Also ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Namaste. <laughs> <laughs> Namaste. Good afternoon. Good evening. Good morning. How are you today? For listening to Peaceful Radio, please visit my website www.anyamusic.com.